7 uur, het NOS-journaal, door Megens. Supercommissie voor Bezuinigingen VS gooit handdoek in de ring. Zware kritiek amnesty op militair bewind in Egypte. En de mist leidt opnieuw tot overlast voor het verkeer.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 De formatie in België duurt al bijna anderhalf jaar. Koning Albert houdt het verzoek tot ontslag van Di Rupo in beraad. Hij vraagt de zes partijen actief mee te denken aan een oplossing. De koning ontvangt de onderhandelaars vandaag in het kasteel van Cherno... in de Ardennen waar hij herstelt van een neusoperatie. Opnieuw heeft Nederland te kampen met mist, vooral in het noorden van het land. De ANWB verwacht weer lange files, onder meer doordat de spitsstroken niet open kunnen. De camera's kunnen ze door de mist niet in de gaten houden... Rijkswaterstaat besloot gisteravond om alle wegwerkzaamheden van vannacht af te gelasten. Het was te gevaarlijk voor wegwerkers om aan de slag te gaan. Ze waren niet goed, zicht, goed genoeg zichtbaar voor het verkeer. Schiphol heeft nog altijd een aangepast vluchtschema. Vanaf de luchthaven Rotterdam vertrekken voorlopig geen vluchten. Worden uitgesteld of passagiers worden met de bus naar Schiphol of een andere luchthaven gebracht. Het afgelopen kwartaal zijn de files met 30% afgenomen... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die minister Schultz van Infrastructuur bekend heeft gemaakt. De filedruk daalt al langer, vooral doordat bestaande wegen worden verbreed. Schultz is blij met de daling. Komt deze kabinetsperiode volgens planning nog 800 kilometer asfalt bij. Zo kan het wegennet meer verkeer aan en vermindert de file druk. GroenLinks zegt dat de minister de mensen blij maakt met een dode mus. De oppositiepartij denkt dat Nederland over twee of drie jaar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 Johan Cruijff zei daarop in VI, dan is het probleem tijdens dit programma meteen opgelost. Het weer in het midden en noorden van het land op veel plaatsen dichte mist. Met zicht van minder dan 200 meter. Het zuiden vooral nevel en lage bewolking. Daar is later vandaag de grootste kans op zon en kan de temperatuur oplopen tot een graad of 10. Op andere plaatsen blijft het grijs met nevel en mist. En dan wordt het niet warmer dan 3 tot 5 graden. Awb en verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het zuiden, komt plaatselijk dichte mist voor. En daardoor is een aantal spitstroken vanochtend weer niet open. In ieder geval op dit moment de A9, de A27 en de A50. De dagelijkse files die zijn wat langer. Echt veel bijzonders is er niet aan de hand. Behalve dan op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij Leus de zuid er staat inmiddels 13 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, u hoort ze over de problemen door de mist op de weg en in de Rotterdamse haven. De loodsen daar hebben het er maar druk mee. Zicht op een nieuwe regering in België is inmiddels ook zeer beperkt. Partijen hebben ruzie over de bezuinigingen. En de formateur heeft het bijltje erbij neergegooid. Joris van Poppel, onze correspondent, heeft zo het laatste nieuws. En in Egypte is er nog helemaal geen zicht op een nieuwe regering. De militairen zijn en blijven voorlopig aan de macht. En de Egyptenaren zijn het daar helemaal niet mee eens. Na dagen van demonstraties en onrust op het Tahrirplein heeft de Egyptische interimregering haar ontslag aangeboden aan de Militaire Raad. De ware machthebbers dus in Egypte. maakt het Egyptisch journaal gisteravond bekend. De interimregering beseft zijn verantwoordelijkheid... en heeft daarom zijn ontslag ingediend bij de Militaire Raad, zo luidt de boodschap. Bij een ingrijpen van politie en leger vielen doden en gewonden. Het aftreden van deze regering is voor de demonstranten dan ook niet genoeg. Ze eisen het ontslag van Maarschalk Tantawi en de rest van de militaire raad. Volk wil de val van Tantawi, zo scanderen de demonstranten. Midden-Oosten deskundige van Instituut Klingendaal Bertus Hendricks is in Cairo. Bertus Hendricks, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op het ogenblik op, het op plein? Op dit ogenblik is het uh, rustig. Uh, dat is afgelopen nacht uh, niet zo geweest. Er zijn gewoon uh, naast rustige demonstraties uh, ook nog steeds die bekende confrontatie bij het ministerie van Middellandse Zaken doorgegaan. En met name in andere steden in Egypte, ook in uh, uh, uh, Alexandrië en Ismailia aan het Suezkanaal, waarbij volgens de laatste berichten uh, vannacht twee doden zijn gevallen. En uh, in, in het zuiden van Egypte, daar uh, gaan ook uh, de demonstraties gewoon door. Ja, Bereidt het zich uit? Het breidt zich uit over uh, meerdere steden. En uh, ook vandaag, uh, wanneer die miljoenenmars in, uh, in Cairo wordt uh, gehouden... en de grote verwachting is dat uh, er grote opkomst uh, zal zijn. en dan Met name vanmiddag. Uh, maar dan zal dat niet alleen in Cairo zijn, maar ook in andere steden. Want uh, ook daar zijn uh, vergelijkbare oproepen gedaan. Nou, het opstappen van die interimregering, heeft dat dan helemaal geen effect gehad? Nee, omdat uh, kijk, de regering uh, die zegt wel, wij accepteren de politieke verantwoordelijkheid, maar dat is toch een beetje een vijgenblad. Uh, want die, die regering heeft eigenlijk helemaal niks te zeggen. De echte macht berust bij de militairen. En uh, zoals je in het uh, in het citaat ook al uh, liet horen. Uh, kijk, de demonstranten eisen uh, de aftreden van, van de Maarschalk, de hoofd van die opperste militaire raad. Uh, en uh, een snelle overdracht uh, van de macht uh, de, aan van de militairen aan een, een soort regering van nationale redding. Die ondertussen dan uh, de lopende zaken kan doen in afwachting uh, van uh, echt uh, verkiezingen uh, en een uh, president uh, van de republiek uh, die wel een, popul een, een volksmandaat heeft. Nou, is, er, is er nou sprake, je kunt dat beter beoordelen, de bent in KRO, is er sprake van algemene onvrede of zijn er mensen die wel tevreden zijn met uh, op het ogenblik het leger dat toch voor enige stabiliteit zorgde? Nou ja, dat was wat mij opvalt is dat er een verandering is in dat opzicht. Want ik was hier in, in september ook een tiental dagen en toen waren er nog heel veel mensen die gevraagd naar de rol van het leger zeggen: nou ja, dit land heeft een uh, ijzeren vuist nodig en al die partijen die hebben onderling maar uh, uh, ruzie. Maar uh, ik merk dat uh, in een onrepresentatieve steekproef uh, zal ik maar zeggen dat die uh, stemming aan het omslaan is en dat er nu ook meer bekend wordt over de corruptie in het leger en het optreden van het leger. Dat heeft toch heel veel kwaad. Gezet. En ik denk dat het leger uh, zijn reputatie van januari uh, toen het niet ingreep terwijl Mubarak dat wilde, uh, da daardoor even heel populair werd en uh, het leger en het volk zijn één was toen een uh, veelgehoorde leuze, dat die reputatie in sneltempo aan het verdampen is. Dan komt er dus vandaag miljoenen mars. Er zijn geruchten dat de oproerpolitie niet meer zou willen optreden tegen de demonstranten. Klopt dat? Nou. Die, die geruchten heb ik gehoord, maar daar heb ik geen enkele bevestiging van kunnen krijgen. Dus dat moet voorlopig blijven wat het was, geruchten. Wertes Hendricks, Midden-Oosten-deskundige van instituut Klingendaal vanuit Cairo, hoorde u. We praten door over Egypte na half acht, dan met Petra Stienen, Arabist. Onder meer over de verhoudingen in Egypte en de rol van dat leger. Dan gaan we naar België. Regeringsonderhandelingen daar leken de goede kant op te gaan. Een akkoord over de staatshervorming en de splitsing van Brussel... half veel woorden, dat lag er al. Maar de Vlaamse liberalen en de Waalse socialisten... kunnen het nu maar niet eens worden over de begroting. Formateur Di Rupo diende gistermiddag dan ook zijn ontslag in... bij koning Albert. En daarmee is het zoveelste hoofdstuk... van het Belgische politieke drama geopend. Purement politiciën urgemment politicien het is opnieuw zover de man die een regering moet vormen voor dit land ziet het niet meer zitten. Na een goed half uur was het al afgelopen. Di Rupo rijdt naar de koning die in zijn buitenverblijf is in Siernion. Je zou het, om het een beetje oneerbiedig te kunnen zeggen, het beproefde trucje noemen van de Drama Queen Elio Di Rupo en de pauzeknop Koning Albert. Wel, hier bij RTWF hoor je ook over de elektroshock van Elio Di Rupo. Hij wil weer een dramatisch moment creëren, zeggen ze hier. Je krijgt een stuk een spelletje bluffpoker tegen elkaar op. Kijken hoe ver ze elkaar kunnen duwen. Wel officieel wordt er wat op de tong gebeten, maar op de record hoor je dingen die je doen vrezen dat er meer aan de hand is dan theater, dat er echt een vertrouwensbreuk is met de liberalen. Er wordt getwijfeld aan hun goede bedoelingen. Willen ze wel een akkoord? is juichen de politiek, de basistage. Ik croyez bien que je suis très fâché par rapport à ça, je suis particulièrement choqué, au plus profondément même dans mes tripes et dans mes convictions politiques. Ben je kwart op de liberalen? Ja, ja, ja, zeker. Voor uh, onze burgers. Oh, maar wij kunnen uh, zeer snel een begroting afsluiten. Maar waarom blijft u dan op de rem staan? Ik ga nu niet de verantwoordelijkheid nemen om een begroting te maken die binnen drie weken zo afgekeurd wordt. Ik ben bang uh, voor uh, België, voor uh, de mannen en de vrouwen van, uh, van dit land. Vandaag doken de beurten, ook de Bel 20, weer uh, in het rood. Hoe lang kunnen wij ons dit nog permitteren? Wat mij betreft, ik wil geen politieke spelletjes. Ik denk dat uh, belangrijk, wat belangrijk is, dat, is dat uh, iedereen uh, sereen, kalmer moet blijven. Nee, zei Bart de Wever aan Goedel de Vrooy, wij zijn niet blij met de mislukking van Elio Di Ik ben daar niet blij mee, maar ik zie wel de opportuniteit om inderdaad die sociaal-economische noodregering nu te maken met die partij die de Europese aanbevelingen wel willen uitvoeren. En dat is duidelijk niet de PS. Nee, zo werkt het niet. Dat is normale... Tactieken. Zij maken natuurlijk gebruik van de huidige impasse om een beetje te stoken. Is dit een stuiptrekking op weg naar een ontknoping? Geef de moed niet op. Uh, ik denk dat we een begroting moeten en zullen hebben. En het moet natuurlijk een begroting zijn die ook voor de volgende jaren stand kan houden. Die, die kan stand houden tegen het ontij dat ons mogelijk te wachten staat. Ja. De laatste spreker was de voorzitter van de Europese Commissie, Herman van Rompuy. Hij geeft de moed niet op voor België. En als we dit zo behoorden, dan leek het inderdaad wel op ook een stukje. Het Joris van Poppel, goedemorgen. In Brussel, onze correspondent. En is dan inderdaad die Rupo, de formateur, die nu is opgestapt, de grote drama queen? Ja, daar lijkt het wel een klein beetje op. Koninklijk theater wordt het hier genoemd. Politiek, pokerspel, alles van die roepen om de druk maar zo ver mogelijk op te drijven... om dan misschien over een paar dagen toch nog een herstart te kunnen maken. Dat heeft hij eerder gedaan, deze zomer... op de nationale feestdag... kwam het zelfs tot een speech van de koning... die met zijn vuist op tafel sloeg... en zei dat het nu echt genoeg is. Nou ja, Zo'n soort moment zou dit kunnen zijn. Ja, aan de andere kant hoor je ook van alle kanten... dat die verhoudingen rond, rond de onderhandelingstafel... na anderhalf jaar onderhandelen... ondertussen zo verziekt zijn... dat het nog maar de vraag is of, of deze truc... of die voor een tweede keer of die nog gaat werken. Ja. En dat is natuurlijk een gevaarlijk spel uh, op dit moment... want Stel dat ze er echt niet uitkomen, dat ze echt ruzie hebben... en er geen been meer in zien en dat die roepo er geen been meer in ziet. Wat dan? Ja, nou, er is een alternatief... Uh... Dat is Bart de Wever. Die hoorde je net ook heel even. Die zegt, we moeten een noodregering vormen zonder die roepo. Zonder zijn partij, PS. Dat zijn de Waalse socialisten. Die zijn volgens Bart uh, volgens de Wever tegen hervormingen. En ja, wiskundig gezien zijn ze niet noodzakelijk. Het is mogelijk om een regering te vormen zonder Elio Di Rupo. Uh, zelfs een tweede meerderheid om een, grondwet, een grondwetswijziging te hebben... zodat je ook een staatshervorming kunt doen. Dus het is mogelijk. Alleen is die Rupo en zijn PS... Uh, de, de Partie Socialist van Wallonië, dat is de grootste partij van uh, Wallonië. Ja. Een, een ruim een derde van de stemmen. Uh, er leidt ook nou ja, heel veel gemeenten en ook de Waalse regering. Het is bijna ondenkbaar dat die, uh, nou, wat is het, 20, 30 jaar aan de macht... dat die nu niet mee zouden doen. Maar ja, wiskundig is het mogelijk. Dus misschien valt die ook straks wel eens in eigen zwaard. Goed, Joris van Poppel, we spreken je later deze uitzending nog wel. We hebben het nog meer over België. Dat misschien terug is bij af, maar misschien toch ook nog wel niet. Maastrichtse gemeenteraad wenst de stad niet als proeftuin te gebruiken voor de Wietpas. Hoort u zo meer over naar de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Nog steeds mist, behalve dan in het zuiden van het land, komt verder plaatselijk dichte mist voor. En daardoor zijn de spitsstrook op de A9 tussen Kooimeer en Raasdorp... en op de A27 tussen Hagenstein en Houten nog niet open... 100 kilometer vielen bij elkaar, ietsje meer dan gebruikelijk om deze tijd. Niet al te veel bijzonderheden, behalve dan een ongeluk op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Dat zorgt voor 13 kilometer tussen Strand Nulde en Leusden zuid De rechter rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Na Venlo wil nu ook Maastricht dat de Wietpas landelijk wordt ingevoerd. De meerderheid van de Maastrichtse gemeenteraad wil niet dat Maastricht zo'n proeftuin wordt. Vandaag wordt er een motie hierover in de Raad behandeld. PvdA-fractievoorzitter Manon is een van de indieners van die motie. Goedemorgen. Goedemorgen. Het kabinet wil de wietpas per 1 januari invoeren. Dat gebeurt dan in het zuiden, in Maastricht bijvoorbeeld. En u ziet dat niet zitten. Waarom niet? Nou, wij zien dat uh, absoluut niet zitten. Uh, de gemeente Vendo uh, heeft inmiddels in Limburg aangegeven... van nou, wij willen die, die proef niet. Uh, dat zou betekenen dat uh, de proef uh, voor Limburg uh, op Maastricht neerkomt. Als je daarbij optelt dat een eventuele invoering van de wietpas, onderzoeken hebben dat aangetoond, zeker in het begin voor meer overlast van drugsrunners gaan zorgen, dan, u, dan snapt u dat wij daar als stad niet op zitten te wachten. Ja, u bent bang dat het zich verplaatst naar net buiten de gemeentegrens? Nou, wij zijn bang dat het zich verplaatst naar de wijken in onze stad. Wijken die nu al heel erg veel overlast van drugsrunners hebben. Uh, en die wijken in onze stad zullen alleen maar meer overlast van drugsrunners krijgen. Dus uh, wij zeggen in het kader van de veiligheid van onze wijken... Uh, alsjeblieft, laat ons geen proeftuin zijn. Hmm. Is het geld ook nog een, uh, een factor die speelt? Uh, geld is zeker een factor. Uh, als van bovenaf, laten wij heel duidelijk zijn... een meerderheid in Maastricht is tegen invoering van de wietpas dat wij uh, uh, niet inzien dat uh, dat het positieve effecten heeft uh, voor de drugsoverlast. Als van bovenaf het ministerie toch deze wietpas in, uh, in gaat voeren... ...dan zeggen wij, wij gaan daar als stad geen euro aan betalen. Als je iets van bovenaf uh, oplegt, uh, dan moet je ook maar de kosten gaan dragen. Ja, En oplegt, u zegt dat zeer nadrukkelijk. U wilt hem liever helemaal niet, hè? maar de minister opstelt... Uh, ...is van zo'n plan hem toch door te voeren. U zegt helemaal niet invoeren. Wij willen hem uh, helemaal niet. Uh, wij willen eigenlijk net als Venlo uh, de coffeeshops verplaatsen naar de randen van de stad. Uh, in Venlo uh, heeft men gezien dat dat gewoon uh, effect heeft, Dat daardoor de overlast vermindert. Dus wij zeggen ook laat ons daar nu mee aan de slag gaan. Uh, dan heb je die wietpas met, met alle de extra drugsrunners... Uh, ...dat heb je uh, in onze stad helemaal niet nodig. Uh, dus wij hopen ook werkelijk... ...dat de minister is luistert naar de steden in Nederland. Maar zich staat niet alleen. Venlo is tegen de Wietpas. Tilburg is tegen de Wietpas. Eindhoven is tegen de Wietpas. Amsterdam is tegen de Wietpas. Die ja. kan nog wel een tijdje doorgaan. <laughs> Ik zeggen. Wie niet? Ja. Ja. Als zoveel grote gemeenten in Nederland tegen de Wietpas zijn... Um, dan zou het toch verstandig zijn dat het ministerie... wellicht nog eens een keer heroverweegt... van uh, als de lokale overheden het er niet mee eens zijn... of je dan toch door moet gaan met het invoeren van een dergelijke wietpan. Maar overtuigt u de minister dan nog even in een halve minuut? Want is dat op korte termijn te realiseren wat u wil? En krijgt u daar iedereen wel achter? Ik denk dat wij daar iedereen wel achter krijgen. Juist omdat de resultaten bijvoorbeeld in Venlo van het verplaatsen van de coffeeshops naar de randen van de stad... die resultaten zijn goed. Dus ja, als er een alternatief is... Wat in die zin beter is dan de Wietpas, ga dan alsjeblieft voor het betere alternatief. En uh, Wietpas is alleen maar koren op de mode van een drugsrunner. Nog meer overlast in toch al hele kwetsbare wijken in alle steden in Nederland. Dat moeten we niet willen. Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Maastrichtse gemeenteraad. Manon Fokker, dank u wel. Joepie, geweldig. Ja, u vraagt wij draaien. ja. Die had ik aangevraagd. Dankjewel Marcel, hartstikke leuk. Past heel goed bij dit onderwerp hè, vanochtend. Dat geldt trouwens voor alle mensen natuurlijk die nu weer on the road zijn. Ik hoorde net van Peter Appel, al Peter Appel transporteert in Noord-Holland. De mistlampen hoeven niet aan, maar we zijn wel on the road again. Ja, en ik sta nu naar een van zijn vrachtwagens te kijken. Hij heeft er 400. De meeste zijn natuurlijk onderweg, maar er staan er hier een paar. En deze vrachtwagen van u is voorzien van. Uh, van vleugels. Ja, die zijn, deze is voorzien, de laatste die naar binnen is. En die is voorzien van de, van de sidespeurs, ja. ja. Dan denk je van een vrachtwagen met vleugels, wat krijgen we nou? Die dingen zijn al zo groot op de snelweg, maar die vleugels die zitten er op een hele speciale manier onder. Ik zei vanochtend al tegen u van, uh, ik zie eigenlijk geen verschil met die schermen van vroeger. Nee, dat klopt. Op het oog aan de buitenkant is daar niets van te zien. Maar er zijn mensen die kunnen daar alles over vertellen. Ja, en die is gelukkig hier nu gekomen. Want Willy Wortel, achter deze, deze uitvinding, heet Gandert van Raamsdonk. Die is uit Delft helemaal door de mist hier naartoe gekomen. Viel het een beetje mee? Het viel zeker goed mee. Ja? Ja. En had u nou uw mistlamp aan of niet? Ik had die wel aan, de mistlampen. Oh, nou, dat ja. is dan toch een beetje de twijfelgeval. Maar u komt natuurlijk ook uit België. Daar is misschien anders ja. geregeld. Er is veel twijfel aan de hand in België. Zeg, u, die vleugels, die zijn van u? Ja, ik heb de Fleuvels vijf jaar geleden ontwikkeld uh, tijdens mijn afstudeertraject aan de universiteit in Delft. Dus tijdens verschillende windtunnelonderzoeken hebben wij verschillende configuraties ontwikkeld voor de onderkant van een voertuig. En wat we hebben gedaan is een, een vleugelprofiel van een vliegtuig verticaal geplaatst onder een vrachtwagen. Waardoor we heel veel brandstof kunnen besparen. U hebt lucht- en ruimtevaarttechniek gestudeerd? Klopt, ja, ja. En uiteindelijk bent u onder een vrachtwagen terechtgekomen? Ja, want, want een vrachtwagen in een opzicht is veel complexer dan een vliegtuig. Okay. Een vrachtwagen heeft alleen maar losgelaten stroming door zijn rechthoekige vormgeving. En de voorkant is al heel goed vormgegeven. De cabine is mooi aeronamisch, maar die oplegt totaal niet. De oplegt is een soort van baksteen in, in de luchtstroom. Ja. En we hebben daar met onze kennis naar zitten kijken en met een oplossing gekomen, Sightwing. Zeg meneer Appel, ja inderdaad, hij zegt het al. Die cabines, daar is in de loop van de tijd natuurlijk heel veel aan veranderd. Als je foto's van oude vrachtwagens ziet en die vergelijkt met wat er nu... daar zit al een spoiler op en noem het allemaal op. Maar eh, Gandert zegt het al, het is eigenlijk, je hebt een baksteen aan een trekhaak. Ja, klopt. Is heel dus een product, doos op wielen. Ja, traditioneel product is het. Waarom heeft u daar zelf nou nooit over nagedacht? Ja, ja, ja. ja. Nou, u hebt natuurlijk geen lucht- en ruimtevaart ge gestuurd. Dat, dat, zal het zijn. <laughs> dat zal het zijn. Vertel eens even, Gander, want ik zit naar dat scherm te kijken. en Het is dus een, kunststof, uh, een kunststofscherm. Ja. En dan denk ik, dat is gewoon een recht ding. Waar zit nou de truck? Ja, de truck zit aan de binnenkant. Van... Aha, dus die kunnen we niet zien? Nee, dus net achter de wielen van de trekker heb je een vleugelprofiel. Die heeft een bepaalde bolling. En lokaal neemt hij de luchtstroming vast. Dus de vrachtwagen die rijdt en die lucht die wordt als het ware naar binnen gezogen. Klopt, ja, ja. En door de zij krijg je een krachtvector naar voren toe, waardoor de totale weerstand afneemt. Als een vliegtuig dus omhoog gaat, gaat deze vrachtwagen extra naar voren. Ja, dan wordt het dus minder, klopt ja, minder weerstand. Een fantastische uitvinding, zeg. Nou is het heel fijn dat onze minister van Verkeer straks bij ons in de uitzending komt. En dan moeten we van haar ook maar eens even horen wat zij ervan vindt. Dat ja, ben ik ook op. Bent, bent u inmiddels al rijk geworden trouwens? Nee, we hebben alleen maar geïnvesteerd de afgelopen jaren. Dus uh, als ondernemer pr we proberen we innovatieve oplossingen te bedenken voor de wereld. En dat is heel veel investeren. Het begin is er. Het begin is er zeker, ja. We praten straks verder. Ja. Tot zo.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 Radio 1, het NOS-journaal. Supercommissie VS uit elkaar zonder bezuinigingsplan. En in Egypte is nog niks veranderd, zegt Amnesty International. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorold Megens. Zes Republikeinen en zes Democraten hadden het moeten klaren. Een monsterbezuiniging van 1200 miljard dollar. Maar vannacht ging die supercommissie uit elkaar... omdat er geen compromis kon worden bereikt. Volgens de Amerikaanse president Obama is dat de schuld van de Republikeinen. Omdat ze maar blijven vasthouden aan belastingverlagingen voor de rijkste Amerikanen. Er zijn nog te veel Republikeinen in het Congres. die hebben the om de reason van compromise en are die komen van buiten Washington. Ze blijven insisten op de 100 dollars' dollar of tax cuts voor de wealthiest 2% van de Amerikanen. op any cost. De Democraten willen dus snijden in de overheidsuitgaven en tegelijkertijd de belastingen verhogen. Maar in dat laatste zien de Republikeinen dus niets. Volgens de Republikeins presidentskandidaat Mitt Romney kan de begroting alleen op orde komen als de belastingen worden verlaagd. Ik geloof niet dat de rekening van de rekening van de rekening van de rekening van de rekening van de rekening van de rekening van de rekening van de rekening van de rekening van de rekening van de rekening Amerika kampt met een staatsschuld van meer dan 15.000 miljard dollar. Nu het compromis van tafel is, treedt er automatisch een mechanisme in werking dat de overheid verplicht om op alle departementen te snijden in de kosten. De begroting blijkt ook het grote struikelblok bij de Belgische formatie. Koning Albert begint aan een nieuwe consultatieronde nadat formateur Di Roep gisteren zijn ontslag had ingediend. Als eerste is CDH-voorzitter Binwa Lutjen aan de beurt. Die zal dan hoogstwaarschijnlijk wat afgekoeld zijn. Gisteren reageerde hij nog woest op de eisen van de liberalen over meer bezuinigingen. des Purement politiciën. purement politicien. Juste, is de politiek de bas étage. Volgens Lutjen bedrijven de liberalen politiek van het laagste allooi. Of de koning de gemoederen tot bedaren kan brengen, moet vandaag blijken. Hij ontvangt de leiders van de zes onderhandelende partijen op zijn jachtslot in de Ardennen. Egypte is sinds de opstand in januari nog geen steek verder gekomen, zegt Amnesty International in het rapport Verbroken Beloftes. De mensenrechtenorganisatie zegt dat de militaire machthebbers de vrijheid van de Egyptenaren nog steeds aan banden leggen. Ze worden er mensen opgepakt, gedood en gemarteld en wordt de vrijheid van meningsuiting sterk beperkt. Precies wat er onder voormalig president Mubarak ook gebeurde. Basically this is ruthless suppression of people's freedom of expression and about the democratic movement and it is also just bears all of the hallmarks we've seen of the Mubarak regime. This is exactly the same. In Cairo zijn de afgelopen dagen bij protesten tegen de militaire raad zeker 26 mensen omgekomen. De interimregering van Egypte is naar aanleiding daarvan opgestapt, maar het protest gaat door. En het lijkt vandaag misschien niet zo, maar het aantal files in Nederland is afgenomen. Het afgelopen kwartaal is de filedruk 30% minder geworden. Dat heeft te maken met de economische crisis en met het goede weer van de laatste tijd. Behalve de mist van de afgelopen dagen dan. Maar ook door de verbeterde infrastructuur, zegt minister Schulz van Verkeer. Nou, gunstige weer helpt altijd, maar uiteindelijk zie je dat echt de, de, de verbreding van de wegen... het aanleggen van extra spitsstroken, extra rijstroken, dat dat gewoon echt effect heeft. Ministerschuld van Verkeer was dat. Hoe het er vanochtend voor staat, horen we zo meteen na het weer. Want dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Een deel van het land heeft nog te maken met mist, maar het mistveld lijkt wat kleiner te worden. Ten noorden van de grote rivieren komt nog steeds dichte mist voor, plaatselijk ook zeer dichte mist... Het zuiden en zuidoosten hebben enkel nog met nevel en hier en daar een misbank te maken. In de oostelijke helft van het land vriest het bovendien. En daar kan het plaatselijk glad zijn, met name op bruggen en viaducten. Vanochtend breekt in het zuiden en zuidoosten geleidelijk de zon door. In de rest van het land verandert weinig aan het grijze weerbeeld.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 In het hele land, behalve in het zuiden, komt plaatselijk dichte mist voor. En daardoor is een aantal spitstroken vanochtend weer niet open. Echt veel bijzonders is er niet aan de hand. We zitten op 175 kilometer aan file. Dat is wat meer dan gebruikelijk. Maar het zijn vooral dagelijkse files die wat langer zijn. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij Purmerend Noord... een file van 8 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knoop het Rotterpolderplein... een 12 kilometer... Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht... tussen Beek en Arnhem-Noord, 14 kilometer. En na een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Leus de Zuid nog 13 kilometer file... maar alle rijstroken zijn weer open. Vraagt u zich wel eens af wat u kunt doen aan het verzuim van uw medewerkers? Dan is dit een belangrijk moment. Het moment dat CZ het verschil kan maken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 Dat kan geen toeval meer zijn, toch? Daarom dus, het is time to yourt. Kijk op yourt.nl. Hallo, ik heb een vraag over mijn inboedelverzekering.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journal. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of via Twitter, NOS Radio 1. Een nieuwe vuurwerkcampagne zou er vandaag van start gaan. Maar die campagne komt er niet. Dit jaar geen televisiespotjes, geen internetfilmpjes... om jongeren te waarschuwen voor de gevaren van vuurwerk. Gebeurde jarenlang wel, zoals bijvoorbeeld deze campagne uit 2007. En dan hoor je niks meer. Kees Meijer van de Stichting Consumenten en Veiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je geen rund meer als je met vuurwerk stunt? Nou, dat ben je nog steeds eh, erger zelfs. Eh, als je te erg stunt met vuurwerk... dan kun je ook nog oplopen tegen een hoge straf. Dus dan ben je veel erger dan een rund...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 die zijn daarvan de oorzaak. Ja, u, u ziet, dat maakt u, baart u het meeste zorgen, hè? U ziet daar ook de slachtoffers van vallen... van dat illegale, zware illegale vuurwerk. Ja, dat is uh, echt... Uh, de, de laatste jaren zien we dat steeds meer. We, hebben, we zien het ook aan de ernst van het letsel. Zo'n 16 procent van de, van de slachtoffers... Uh, ja, heeft gewoon ernstig letsel... en moet worden opgenomen. En Vliesleden of heeft ernstig, uh, ernstig hoogletsel. Ja, en zegt u dan, dan wordt het zo ernstig... dat iets ludieks als dat runt, dat past eigenlijk niet meer? Nou ja, voorlichting helpt natuurlijk altijd wel. En uh, dat gebeurt gelukkig nog steeds. Uh, Al Nederland doet dat. De oogartsen die, uh, bevelen vuurwerkbrillen aan. Maar we moeten ook iets anders doen. Uh, dus we moeten nu ook laten zien dat mensen die over de scheef gaan... Uh, ja, dat die ook fout zitten en dat we die makkelijk kunnen opsporen. Ja, en welke straffen kun je krijgen als je nu gepakt wordt?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 We monitoren filmpjes op internet, sporen de makers op, verzoeken uh, hen de film te verwijderen van een account. En stellen het account onder toezicht van, die, uh, van de Taskforce. Hmm. Ja, maar ik nou, en zo... dan waarschuwen ze dan voor de hoge straf. Ja. En als dat nou geen effect heeft... dan eh, krijg je vervolgens stappen van, eh, van politie en, en openbaar ministerie. Ja, goed meneer Meijer. Ja, ik, heb, ik wou zeggen, ik zat er net een te bekijken... over een supervlinder met 2,5 liter benzine. Alsof een heel park de lucht in gaat. En dat soort filmpjes eh, maken, dat is dus ook al verboden. Straks, ja. ook daar word je woord bestraft. Ja, goed. kijk, eh, bommenmakers gebruiken toch het internet als een podium. En eh, ja, inspireren zo ook eh, anderen om hetzelfde te doen. Dus ja. het is voor ons al een heel belangrijk doel op zich als je die filmpjes van internet kunt krijgen. En dat ook mensen die het misschien vaak met hele goede bedoelingen ook doen, pyrotechnici bijvoorbeeld, die zeggen van uh, hoe je een ja. vuurwerkbom moet maken, doe het niet, want het wordt geïmiteerd, ja. het gaat verkeerd en we hebben allerlei ellende. Kees Meijer van Consumentenveiligheid, dank u wel. Graag gedaan. De sport, Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren niet, vandaag wel de column van Johan Cruijff in De Telegraaf. Ja. Wat schrijft hij? Ja, wat schrijft hij? Iedereen keek daar natuurlijk naar uit. Gisteravond uh, lichte hij al een tipje van de sluier op... toen hij uh, in Voetbal International even aan het woord kwam, telefonisch. En dat uh, verschilt niet zoveel van zijn column. Hij ontkent niet heel heftig dat hij uh, dat soort bewoordingen gebruikt zou hebben. Maar op graafiaanse wijze gaat hij dan vooral in, uh, in de, om onder de omstandigheden... waarom dit gezegd is en de intentie waarmee. En hij zegt dan, en dan citeer ik hem... Uh, dat Davids een hele duidelijke taak had binnen die raad van commissarissen... Dat hij vooral was aangesteld omdat er heel veel kinderen van allochtone afkomst op te jonge leeftijd de opleiding verlaten. En dat met name Davids daar onderzoek naar zou doen hoe dat te kunnen verbeteren. En dat hij hem slechts op die taak gewezen heeft. En dat hij nooit de intentie heeft gehad om dat vanwege de huidskleur te doen. Dat is dan de verklaring van Kruif. Davids kwam gisteravond zelf ook nog weer met een verklaringje. Dat hij nooit de bedoeling heeft willen wekken dat Kruif racistisch zou zijn. En dan deed ook nog Rob Been junior op Stomt in de vaart ter volger als voorzitter van de ledenraad van Ajax. Die zegt ja eind juli begin augustus was dit gerucht er al. Toen heb ik ten haven de, de voorzitter van de raad van commissaris daarop aangesproken. En die zou toen gezegd hebben dat Kruijf weliswaar een onhandige uitspraak gedaan had. David zich geen enkele moeite mee had. En dat dat verder niet eh, het onderzoek verder waard was. Dus die hekelt dan weer een beetje in het moment eh, waarop en de omstandigheden waaronder dit nu weer naar buiten gekomen is. En zo gaat het eigenlijk maar door. Het is een soort ja, moddergooi wedstrijd hè, waarin voor voortdurend nog wat kleine kluitjes naar de overkant gooit, maar echte projectielen zitten er momenteel niet bij. Daar zullen we ook al even moeten wachten waarschijnlijk. Ja, gelukkig maar, denk dan uh, de trainer van Ajax, de Boer, want die hoorden we al eerder, die zeer ongelukkig met al die commotie ja, natuurlijk, ja, vlak ja. voor die beslissende Champions League ja. wedstrijd vanavond in Lyon, tegen Olympique Lyon. Ja. Maakt Ajax daar nog enige kans? Nou ja, je zou haast vergeten inderdaad dat Ajax ook nog gewoon een eerste elftal heeft. Uh, maakt Ajax de enige kans dat je naar de stand in de pool kijkt, zeg je volmondig ja, want ze ja. staan drie punten voor. Ze hebben en een veel beter saldo. Lyon heeft alleen tegen Zagreb doelpunten gemaakt. Als je de omstandigheden ziet waaronder Ajax op dit moment speelt met name het aantal tegengoals het feit dat alle spelers op Soleimani na zo'n beetje geblesseerd zijn de keeper Vermeer een uiterst onzekere indruk maakt en daar elke keer over gezegd moet worden wij houden de vertrouwen in hem dan kun je die wedstrijd niet met zo heel veel vertrouwen tegemoet zien. Ajax verrast nog alles in omstandigheden als niemand het verwacht en daar zouden dus ze een beetje op kunnen hopen. Ajax heeft een team dat als het op zijn best voetbalt zeker ...goed tegen Lyon kan voetballen. Maar de omstandigheden waarin het team zit... ...en ook het team zichzelf overigens los van die hele situatie... ...rond Kruijf en de Raad van Commissarissen gemaneuvreerd heeft... ...doet toch vrezen dat Lyon vanavond voor wie het alles of niks is... ...wel eens een, een, een puntje te sterk voor Ajax zou kunnen zijn. Het zal een hele lastige avond worden met veel kunst en vliegwerk. Je weet het gelukkig nooit met voetbal... ...maar de kansen zitten wat mij betreft vanavond toch echt bij Olympique Lyon. Nou, let op die counter. Tom? Let op die koude. Ik weet <laughs> nog niet met wie, maar er komt een koude. Er komt er vast een vast <laughs> Oké. Okay. Tom dankjewel. dank je Amnesty International, hoort u zo dadelijk, is kritisch op het nieuwe regime in Egypte. Met de mensenrechten is nog even slecht gesteld. Eerste verkeersinformatie. De AWB en veel mist. John Bakker. Ja, het is nog steeds wat mistig. Vooral in het noorden van het land komt nog dichte mist voor. En daardoor is een aantal spitsstroken vanochtend weer niet open. Uh, iets meer dan 200 kilometer aan file valt eigenlijk uh, nog wel mee. Het is ietsje meer dan gebruikelijk om deze tijd. Wel vrij veel vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam bij Zaandijk 11 kilometer. 14 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen Beek en Arnhem Noord 16 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Noorderloos 7 kilometer... Daar zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort nog 13 kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Rillen en onrust in Egypte met geweld. De afgelopen dagen kwamen ruim 20 mensen om het leven. Amnesty International komt vandaag met een rapport over de nieuwe Egyptische machthebbers. En volgens Amnesty zorgen ze bepaald niet voor een betere situatie in het land. Ruud Bosgraaf van Amnesty International, goedemorgen. Goedemorgen. Volgens het onderzoek is de situatie voor de Egyptenaren in sommige gevallen zelfs verslechterd... sinds Mubarak werd verdreven. Wat is er dan slechter geworden? Nou ja, wij zijn natuurlijk een mensenrechtenorganisatie, dus daar kijken wij heel, heel specifiek naar... Uh, als je dan kijkt naar uh, het feit dat de, de noodtoestand die al 30 jaar uh, in Egypte bestaat, waarbij leger en politie enorme bevoegdheden hebben, ja. dat die noodtoestand alleen maar uitgebreid is sinds het verdwijnen van Mubarak. En dat dat leidt tot het oppakken van enorme aantallen mensen. Er zijn er uh, 12.000 opgepakt, die allemaal voor militaire rechtbanken zijn verschenen. Dat betekent geen eerlijk proces. Uh, er wordt nog steeds gemarteld in gevangenissen. Kortom, dan zie je dat uh, de beloftes die gedaan zijn. Om mensenrechten te verbeteren, dat daar helemaal niks van terecht gekomen is. En ja, zelfs dat de situatie de afgelopen maanden verslechterd is. En ik denk dat als je ziet wat er de afgelopen dagen dan gebeurt aan demonstraties, dat dat ons rapport alleen maar bevestigt. Helaas, moet ik zeggen. Ja, de werkelijkheid kan natuurlijk weerbarstiger zijn. En dat je dan beloften doet waar je niet aan kunt houden, is misschien voorstelbaar, maar worden er ook helemaal geen pogingen gedaan? Nee, eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Als je, als je naar dat hele, hele scala van mensenrechten kijkt, dan zie je dat ja, vrijheid van meningsuiting uh, nog steeds heel moeizaam wordt, Voortdurend worden journalisten opgepakt, kranten gesloten, bloggers opgepakt. Uh, Michael is een bekende blogger, heeft drie jaar gevangenisstraf gekregen omdat hij kritiek had op de, op de militaire raad. Uh, je ziet ook dat demonstratievrijheid dat dat moeilijk is. Uh, dat er in, in, in gevangenschap nog op grote schaal uh, gemarteld wordt. En dan zie je eigenlijk dat er, ja, dat er heel weinig gebeurd is. Wat ook maar uh, je kunt zien als een stapje in, in de goede richting. En dat is buitengewoon teleurstellend. En het wordt wel tijd dat uh, wat dat betreft de buitenwereld... Arabische Liga, Europese Unie, VN, de grootmachten... dat die toch meer druk op, op Egypte uitoefenen... om zich wel aan die mensenrechten te gaan, gaan houden. Want dat kan zo niet, niet doorgaan. En je ziet ook dat de bevolking dit niet neemt. Nee, en, en had het wel gekund? Had het, uh, het leger de machthebbers makkelijk iets kunnen verbeteren? Ja, kijk, het eerste wat ze zouden moeten doen, denk ik, is, is. Kijk, de bevolking heeft allerlei politieke en economische eisen. Maar als je het hebt over mensenrechten, het eerste wat had moeten gebeuren is die noodtoestand opheffen. Eh, waardoor je een beetje in een normaal eh, land wordt. Dat betekent ook dat als je mensen oppakt, dat ze voor een normale burgerrechter verschijnen. Eh, stoppen met, met, met, met, met martelen. Dat is een kwestie van, van, van, van politieke wil. En, en ja, dat hebben de machthebbers niet gewild, ongetwijfeld. Omdat, is, eh, omdat Egypte natuurlijk al heel lang een. een ja, een militair geregeerd land is. Dat was onder Mubarak ook al zo waren de militairen ook buitengewoon uh, gewoon belangrijk. De wil is er niet om die macht uh, op dit moment uit handen te geven... en ja. zich ook aan, aan mensen te gaan houden. Zolang dat niet gebeurt, ben ik bang dat er uh, weinig uh, vooruitgang uh, te, te vinden zal zijn in Egypte. Ruud Bosgraaf van Amnesty International, dank u wel. Graag gedaan. Paard erover door met Arabisten en oud-diplomaten Petra Stine. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat u net hoort, het verhaal van Amnesty, uh, komt u dat bekend voor? Ja, absoluut. En ik denk dat de verwachtingen waren natuurlijk hoog gespannen toen Mubarak wegging. En in dat tijd waren er al allerlei mensen die zeiden, ja, eigenlijk is dit gewoon een militaire coup. Uh, de militairen hebben... Mubarak opgegeven om zelf de macht in de hand te houden. Maar uh, in februari was er nog de illusie dat het volk en de militairen één hand waren. Maar inmiddels uh, is het masker van uh, de militairen gevallen... en hebben ze hun ware gezicht laten zien. Maar, was het wel te verwachten dat zij bijvoorbeeld iets aan die mensenrechten... zouden kunnen doen op, op korte termijn? En willen doen? Uh, um, nou, nee. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld de huidige leider van uh, die militaire raad... Uh, generaal Tantawi, die is 75 en die is 30 jaar lang minister van Defensie geweest. En die heeft natuurlijk gewoon toch een soort van... Uh, tekstboekje thuis liggen of op uh, de kazerne van ho hoe hou ik uh, de macht in de hand. Laten we niet vergeten, de militairen in Egypte hebben tot de, tussen de 30 tot 40 procent van de economie in handen. Dus ze hebben ook enorm veel te verliezen als zij de macht overdragen aan een civiele regering. Gewoon persoonlijk gewin. Nou, een hele institutie die eigenlijk helemaal gebaseerd is, echt bouwbedrijven, toerisme, ziekenhuizen, er is een hele militaire industrie in Egypte waar heel erg veel mensen van profiteren. En ziet u nu een poging om dat inderdaad in stand te houden en om het volk inderdaad, ja, toch monddood te krijgen of te houden? Ja, maar het volk. Um, ik sprak gisteren met een vriend van mij die op het plein uh, stond. En die zei: uh, Ja, het is eigenlijk weer zoals tijdens die 18 dagen uh, in februari een hele grote. Een groep mensen voelt zich vertegenwoordigd op dat. Staat, staat op dat plein. Het is echt een mengeling van. van alles. Wat Bertis Hendricks ook al een paar keer heeft gezegd. Uh, dat een soort van tegenstrijdigheid is. Aan de ene kant heel veel geweld. vanuit uh, militairen en de troepen, Aan de andere kant families, jonge vrouwen. echt een. Uh, ja, mengelmoes van de hele Egyptische bevolking. Ja, ook salafisten, dus ook, ook religieuze doen nu meer mee. Nou, op dit moment schijnt dat dat niet zo is. Oh. Juist de moslimboedelschap en de wat meer uh, extremistische islamisten, die hebben, proberen de hele tijd mensen van het plein af te gaan, uh, la laten gaan. Maar het zijn juist ja, de gewone mensen die het helemaal gehad hebben. En ik denk dat een van de belangrijke dingen die echt veranderd zijn, wat echt een groot verschil is met de tijd van Mubarak, is dat die muur van angst die is echt doorbroken. Hm. Vandaag. Uh, is er een uh, miljoenenmars aangekondigd. Ik denk dat het uh, heel druk gaat worden op dat plein ja, maar... Mensen laten zich niet meer wegjagen. Ik begreep dat dat enige sprake van eenheid was... Uh, gezamenlijk tegen het leger, tegen de huidige bewindhebbers. Ja, absoluut. Ja. Alleen het uh, ja, dit is, dit is vooral het gewone volk die het nu eigenlijk een aantal maanden geleden was ik in Egypte en toen hoorde je eigenlijk ook ben, nou, met mensen die hadden zoiets van nou we willen gewoon dat het leger blijft want die kunnen stabiliteit uh, garanderen. Maar nu zie je eigenlijk buiten Cairo ook het hele land uh, begint instabiel te worden en het leger heeft ze dus niet in de hand. Nou hoorden we Bertens Hendricks ook vertellen. Het breidt zich ook intussen uit uh, over de rest van, ja. uh, van Egypte. Die verkiezingen, hoe, hoe ziet u dat nog voor u? Die moeten dan ook uh, binnenkort gaan plaatsvinden. Gaat, gaat dat nog wel lukken zo? Nou ja, uh, het lijkt mij echt heel ingewikkeld. Het kabinet uh, heeft uh, zijn ontslag aangeboden. Dat heeft uh, de militaire raad nog niet geaccepteerd. Er schijnen vandaag allerlei noodbijeenkomsten te zijn, ook met politieke krachten in de, in, in, die ze mee zouden willen doen aan de verkiezingen. Ze zouden maandag moeten beginnen. Het is trouwens een heel ingewikkeld proces hoor. Die verkiezingen die, uh, zouden plaatsvinden in drie rondes en dan is er nog een verkiezingsronde voor de Senaat. En uiteindelijk zou er pas in 2013 ja. een president uh, gekozen worden. Ja. Dus, maar goed, dat, dat moeten we nog maar even afwachten. Nou, ik, ik, ik, ik vermoed zelf uh, dat ze wel eens uitgesteld zouden kunnen worden. Dat zijn okay. echt de harde geruchten die uh, nu de ronde doen. Ja, en die, die verhoudingen in het leger, hoe liggen die? Is, is dat een eenheid of zijn daar toch ook krachten die, uh, die wel iets anders willen? Die naar democratie willen gaan? Nou, je hebt de generaals en de hoge militairen die er natuurlijk heel erg veel baat bij hebben dat ze lekker hun privileges kunnen houden. Maar je hebt natuurlijk ook het voetvolk. En ik denk dat hoe langer dit duurt, dat de gewone soldaten op geen enkele manier willen optreden tegen hun broeders. Je hebt tegelijkertijd ook veiligheidstroepen die ook ingezet worden. En die vallen niet onder het ministerie van Defensie, maar die vallen onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja, en daar schijnt wel een machtsstrijd aan de gang te zijn tussen die twee, tussen het leger en die veiligheidstroepen. Ja, ik zag net een tweet van u. U zegt, deze dagen zijn beslissend voor de toekomst van Egypte. Ja, ik... Uh, ja. Ja, had u zoiets ook getweet uh, ja. naar de vorige opstand op het Harriëplein of niet? Nou, ik, ik dacht toen van, uh, nu, nu begint het. En uh, ja, we krijgen eigenlijk nu de tweede, tweede ronde van de revolutie. Was, en, was, uh, was, die, de, was die te verwachten? Ik denk dat we nog een paar rondes te gaan hebben. Dit gaat over politieke rechten, maar het is een land uh, waar 40% onder de 2 dollar per dag moet leven. Waar heel erg veel ongeletterdheid is. Waar ook zeg maar, in, in verhoudingen tussen mannen en vrouwen, tussen moslims en christenen nog ontzettend veel te doen is. Dus ja, dit zijn bijna zeg maar, de gepoortepijnen van een nieuw Egypte. En moet het buitenland zich daarmee bemoeien? Nou, ik vind wel dat de Verenigde Staten uh, wel wat meer zou kunnen zeggen. Ze hebben gisteren uh, alle partijen opgeroepen tot het uh, matigen van, uh, van hun acties. Nou, als je ziet hoeveel van die traangas... Uh, uh, hoe heette die dingen? Die, granaten. De granaten. Hoe, je ziet overal op het internet foto's dat die uh, made in USA zijn. Ja, de Verenigde Staten heeft, uh, geeft 1,3 miljard dollar per jaar aan dat leger. Dus ze zouden toch wel even kunnen bellen met de generaal. Zeg, uh, doe ze even rustig aan. En, ja. en ik vind dat, je merkt gewoon dat de Amerikanen, die zitten echt in dubio. Want ja, hun schrikbeeld is natuurlijk dat straks uh, die extremistische moslims aan de macht komen. Dus we zitten eigenlijk tussen twee kaden op dit moment. Goed, mevrouw Stine. Petra Stine, hartelijk dank voor uw analyse. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Ja, Martijn Nijhuis. Opnieuw mist in Nederland. Dus veel ochtendkranten besteden aandacht aan de mistproblemen. Volkskrant hun trouw openen met foto's van witte wolken op de wegen... en langzaam rijdend verkeer. De Telegraaf meldt dat Nederlanders zich tot nu toe keurig gedragen in de dichte mist. Maandag zijn er volgens het KLPD slechts vier ongelukken gebeurd. Veel automobilisten gebruiken hun mistachterlicht niet, meldt trouw. Volgens de ANWB zijn ze bang voor een bekeuring. Want bij meer dan 50 meter zicht is het mistachterlicht verboden. De politie stelt de weggebruikers gerust. We gaan echt niet met een meetlint controleren, zegt de politie. Maar beperk het toch maar, want het is wel lastig. Ja. Uit onderzoek blijkt dat te hard rijden bij mist overigens veel gevaarlijker is dan wel of geen mistlicht. Maar liefst 95% van de ongevallen is een te hoge snelheid de oorzaak. Gemiddeld komen er in Nederland jaarlijks 12 mensen om het leven door een verkeersongeluk in de mist. Niet alleen weggebruikers hebben trouwens last van de mist, ook veel vliegvelden zijn vertragingen. Zo meldt LTV Rijnmond dat ook het vliegverkeer op Rotterdam-De Heek Airport vandaag is ontregeld. Het lukt de Belgische partijen maar niet om een regering te vormen? Hoorde u net al van alles over? Gisteren diende voor Matthieu Di Rupo zijn ontslag. En het grote struikelblok is de begroting voor volgend jaar. De Belgische krant de morgen schrijft over de mogelijke consequenties voor België. Van de Europese Commissie moet België half december aantonen dat het tekort volgend jaar onder de drempel van 3% duikt. En lukt België dat niet, dan kan de Commissie financiële sancties voorstellen die oplopen tot de 700 miljoen euro. Onderhandelaar van de La Notte zei gisteravond op de Belgische televisie dat 15 december niet meer lukt, maar 15 januari volgens hem nog steeds perfect haalbaar is. Bij de protesten in Cairo zijn dus de afgelopen dagen zeker 26 doden gevallen. Amnesty International zegt dat de mensenrechten-situatie in Egypte... nog net zo slecht is als onder het regime van de verdreven president Mubarak. Telegraaf noemt de nieuwe golf van demonstraties een tweede revolutie in Egypte. Op een foto is te zien hoe demonstranten in een wolk van traangas... proberen een traangasgranaat terug te gooien naar de Egyptische veiligheidstroepen. En volgens de Egyptische krant The Daily Egypt... wordt het vandaag opnieuw een onrustige dag in Cairo. De demonstranten roepen op tot een miljoen. Miljoenen mars. Er wordt geprobeerd te onderhandelen met de demonstranten... maar dat lukt tot nu helemaal niet, al dus de hele Egypt. En tot slot nog Sinterklaas nieuws uit De Telegraaf. De Goedheiligman is een echte brokkend piloot. Uit analyse van de Stichting Consumenten en Veiligheid... blijkt dat er tussen 2006 en 2010 41 Sint-en-Piet-ongelukken zijn geregistreerd. Ja, Zo kreeg een van de Pieten een hersenschudding... toen zijn gestunt tijdens de intocht misging. Een andere Piet struikelde over een tuinhekje... En een Sint bonste een keer per ongeluk dwars door het glas in de voordeur. Leverde daarna zijn geschenk af. Martijn, hartelijk dank, dank voor dan. het meelezen van het overzicht van de media van vanochtend. Na acht uur in het Radio 1 Journaal. Over België gaat het daar. Is er toch nog toekomst voor de onderhandelingen voor een nieuwe regering? En u hoort de reactie van de oogartsen op het niet doorgaan van een ludieke vuurwerkcampagne. Ze betreuren het, hoort u straks. En te gast, na half negen, een half uur lang... Melanie Schultz, minister van Infrastructuur en Milieu. Ze beantwoordt mijn vragen en vooral die van u.